Kees Groot met het nos Journal. De video waarop de zien Folie wordt onthoofd is authentiek. Dat heeft de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt. Volgens de raad hebben verschillende inlichtingendiensten de video geanalyseerd... en komen ze tot de conclusie dat het beeldmateriaal echt is. Later vandaag zal president Obama een verklaring afgeven over de dood van Folie. In de Liberiaanse hoofdstad Monrovia zijn rellen uitgebroken. Dat gebeurde nadat het leger en de oproeppolitie een sloppenwijk afsloten om verspreiding van het dodelijke ebola-virus tegen te gaan. Volgens getuigen zijn militairen en bewoners slaags met elkaar geraakt toen veiligheidsdiensten toegangswegen naar de wijk blokkeerden. De bewoners wantrouwen de ebola-aanpak van de autoriteiten. Er zijn geruchten dat de regering de wijk van de buitenwereld afsluit omdat ze daar patiënten uit andere delen van het land wil isoleren. Er zijn opnieuw voetbalsupporters opgepakt voor de ongeregeldheden tijdens de bekerfinale tussen Ajax en Pek Zwolle. Vorige maand arresteerde de politie al 23 ruilschoppers en de afgelopen dagen werden nog eens 17 mannen opgepakt. Bij de wedstrijd in de Kuip gooiden supporters vuurwerk op het veld en werden vernielingen aangericht in het stadion. Alle ruilschoppers krijgen van de KNVB een stadionverbod. Het Allard pierson Museum in Amsterdam houdt de gouden kunstvoorwerpen uit Oekraïne voorlopig zelf. Het museum heeft de kunst in bruikleen van vier musea op de Krim. Maar door de annexatie van het schiereiland door Rusland is niet duidelijk van wie de voorwerpen zijn. Van Oekraïne of van de autoriteiten op de Krim. Juridisch onderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven. De voorwerpen worden nu na afloop van de expositie opgeslagen op een veilige plek.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 langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort yes, yes, yes. is Zin in Zierven. Welkom terug. -F -F. No Dit is weer een nieuw uur ZFM. Het ritme van Zandvoort. Stefan Kollaert. You want it, take it. I should have said it before. And right Hey. En nou voor het begin van deel 2 van Beastmaster Z. Samen met uh, Adriana Grande en Break Free. Zometeen gaan we terug naar vandaag de jaren 90. En um, heb je nou zoiets van: ik wil een van deze drie horen? Dan moet je je keuze doorgeven via stefan.cnfmzandvoort.nl. De keuze kan deze week de jaren 90 Classic zijn. Uit deze van Aerosmith. I don't want to miss a thing. I'm close to. Your je iets minder dramatisch en ga je voor deze lekker lustig, lustig, lustig vooral, lustig inderdaad. Zat er vast lekker wijven in die clip. Chumba wamba en tapdamping. Voel je je vandaag een beetje mannelijk of vrouwelijk of een van de beiden? Dan kan je voor deze classic gaan van China Twain. Let's go, nou, dat zei ik, mensen. Man, I feel like a woman. Yes, wat wil je? Heb je zoiets van Doe Mij Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing? Wil je Chumba Bomba horen met Tap Tumping? Dat dat er in één keer uit kan mensen. Of ga je toch voor Shyna Twain, Man I Feel Like A woman. Een van deze drie jaren negentig classics gaan we zo meteen draaien. De vraag aan jou is welke. Stuur het in via stefan. En Maps hier bij CFM. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Hoor, hoor, hoor, hoor. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. De vraag van deze week die luidde als volgt. Ik ben bang voor dieren. Naar aanleiding van een verhaal dat er een moeder en een dochter... ...gegijzeld waren in hun eigen slaapkamer... ...dat er een kat helemaal gek was geworden. Ik ben bang voor dieren. Terechtgekomen op de vierde plaats en daar ben ik blij mee. Ik ben alleen bang voor mijn vrouw, die is mij al dierlijk genoeg. Dat is fijn. Mooi dat die daar terecht gekomen. Terechtgekomen op de derde plek. Ja, voor alle dieren die kunnen mijn humeur echt... ...let op, knap stieren. Of, nee, dat is plek twee gekomen. Nee, wel dieren en ik gaan door één deur. Tegenover hen ben ik echt een charmeur. En ja, toch... Toch die insecten terechtgekomen op de eerste plek. Alleen voor een insect. Ik word helemaal gek als ik die ontdek. is gewoon een insectenfobie, mensen. Dankjewel voor jullie antwoorden. BST van at Als dan krijgen jullie Keigo zometeen cut your teeth. Maar eerst mag je even die hipjes losgooien. Dit is fire, Fireball. Miss the infinity. You know the roof on fire.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 90s Classics met ongeveer 40% van de stemmen is het deze geworden. We gaan terug naar de jaren 90. En we hebben nog niet betaald. Chamba Wamba en is de jaren 90 classic. Truth is, Wamba, Top thumping. Dat was onze jaren 90 classic vanavond. En dan zometeen nog een paar fijne plaatjes hoor. Wel iets recenter. B.O.B. komt eraan Bruno Mars. Nothing on you. En ook de nieuwe Eric Lando. Eerst je weer update. Vanavond afnemende buigheid. Vanaf is dus het fris met landinwaarts lokaal zo'n 5 graden. Morgen is er geregeld zon. En vooral in het noorden soms nog enkele regenbuien. Maximaal rond de 18 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag weer meer buien. Weinig verandering in temperatuur. Stefan Koller met de hits van Beachmaster. Clean Bandit. Magic. Jesse, Ariana en Nicky. Zie Girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. Come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 Hier bij CFM en daarvoor hier nog B.O.B. Samen met Bruno Mars. Nothing on you. Zometeen is jouw laatste woord weer het laatste woord in dit programma. Jij mag bepalen wat de laatste plaat is die we gaan draaien. En dat kan via de mail stefan.cfmsantwoord.nl En dat mag alles zijn zolang het niet binnen ons veto valt. En het dus veto is deze week geld. Dus deze mag bijvoorbeeld niet van Sam Smit. Wat een hit en money on my mind. Of als je bent cash cash heet, heb je ook een probleem. Take me home, als we dan helemaal teruggaan naar de jaren Kruk, wat dacht je van deze? het over geld, dan mag het niet. Voor de rest alles stefan at Zandvoort.nl. En deze mag ook niet, hè? Maar is wel leuk. Iedereen houdt van doelkoet. Iedereen houdt van geld. Ja, ja. Geld maakt niet gelukkig. Uh, Mijn vriend, Def Bruins, wel. Boom, surprise! Wie is er op de, de buismans?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 en win, krijg ik jou pin, pin, pin, pin. Iedereen houdt van goe -goe. Iedereen houdt van niet gelukkig. Well. Ik laat je rrr, net zo goed, zo bekken. I -i. Mijn de Ini. Ini, Amini, Amini, ik heb een balmoerbouwtje, kom zeker uit Paramaribo. Oh, ik heb een automobila en een chauffeur voor mijn chauffeur. Schat, ik sta nu voor jouw villa. Dat is je hoop als getuigen voor je deur. Dan gaan we naar de bioscoop en gezellig lopen in de Kralingse Bos. Ga me nu delen, wil alles wat je delen. Zo maak je potte meneer maar los. Iedereen houdt ja, ja. van doel, Iedereen ja, ja. houdt van geld. Ja. Maar geld maakt niet geluk. Mijn basis en André Hazen, trouwens ook. Galen ja, de Rutten, die willen me winnen. Colombianen, die willen me dood. Ja, en ik hoop dat je ex-genoot mij nu meer terug slaat. bij mij een player? Want ik heb voor een kut wacht. Wie, wie, wie dat je bent, wie dat je bent, noem je mij een hond, dan ben jij mij teven. De bom, de bom, de bom, de bom, de bom. Hij is de bom. Ga ik ik hem ik jij, ik ik jij, ik jij, babbel, ik jij, ik jij, ik ik zeg ik ik jij, ik jij, ik jij, ik jij, ik jij, ik jij, ik jij, ik ik ik kan ik jij, ik ik jij, ik jij, ik jij, ik jij, ik Hier komt een smakje van een havela. Alle beleid. Allemaal leuven samenlaag. Hier komt een smakje van een havela. Ik ben het, Zorro, geen zet, maar ik zet een zee op jouw bill. kot, ik vind die kruttel top, maar ik kan toch lekker doen wat ik wil. En dacht de dekken, die pimper lekker. Nu zit ze aan mijn tennisrekker. En ik hoop echt wel dat die Richard krijgt komt checken. Nee, Leontien, die wil me zien, die heeft die trin. En ik hoop echt wel dat Marco voor een start-out erachter komt. Dan word ik lekker populair en een miljonair En trouw ik mijn vissen Alle ballen verzamelen, vakantie maar gezellig. Een bijzonder plaatje dit, hè? Oh ja, dat was hem. Def rhymes hoort hier bij CFM. Doekoe, dat is straattaal voor geld. Dus dan mag niet niks wat met geld te maken heeft. Dat uh, mag je insturen voor de rest. Allesstefan.cfmzantwoord.nl Dat is het mailadres. Komt u maar door. Goed, van Def rhymes naar Gabberen. Een andere Nederlandse soort. Dit is CFM Beachmasters. Met DJ Paul Elstak. En Love You More.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 Change it and say, like come, like come, like come, change it and say. ...helemaal geen grap over maken. Hier bij CFM. En daarvoor nog uh, Nicky, Ariana en uh, Jessie G. Bang, bang, into the room. En... Was CFM Beachmasters van 20 augustus 2014... waarin Linda's Zomerweek opgenomen werd in juni. Deze uitzending kwam trouwens ergens uit augustus 1949. Per amor gelukkig ondanks een gedoetje toch bij elkaar bleef, je de beste Matthijs van nieuwkerk imitatie ooit kon horen... geld toch gelukkig breek te maken... en ondanks dat geld ons video was, pauw iets wist te vinden... Hij wilde namelijk Masj Kanada horen van Sergio Mendes in de Black Eyed League. Gaan we hem draaien, tot volgende week. Hai je. Uh... Uh, uh... Hallo, Black Eyed Peace. Jongens, ik weet dat de zomer voorbij is, maar nog één keer. Ja! Yeah! Like a son. Blessing every mind, we cross the boundaries like every day. Do hopping, poppy, bobby, Bobby in the on the bay. We got, we got, tab, magnifications, tab magnify, like every day. Oh, yes, yes, y'all. You know, we never stop, we never rest, y'all. The black upies and keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah.